10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guillaine Plag. Advocaat Frank van Ardenne gaat tot op de bodem uitzoeken waarom Feyenoord supporter twee jaar lang is afgeluisterd. Correspondent Sander van Horen over de hervatting van de Syrië conferentie. En nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De advocaten Knops en Ruperti gaan hun persoonsgegevens opvragen bij het ministerie van Defensie. Ze doen dat uit protest tegen de afluisterpraktijken van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. De advocaten denken dat ook zij worden afgeluisterd. Volgens de advocaten komen de MIVD en de AIVD overal mee weg met het argument dat er staatsgeheimen worden onderzocht. Via die weg komt er ook informatie bij het openbaar ministerie terecht. De procedure bij Defensie is volgens Knops bedoeld om een signaal af te geven dat dit zo niet kan. Hier natuurlijk om een heel belangrijk aspect, het vrije verkeer van militair verdachte en militair raadsman. Kijk, die militair verdachten komen bij ons juist voor een stukje rechtsbescherming. En ja, dan is het natuurlijk vreemd als je als advocaat steeds moet zeggen, nou ja, houdt u de rekening mee dat de NIVD de telefoon afluistert en dat ook onze contacten worden gescreend.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 De inspectie voor de gezondheidszorg heeft vorig jaar... 33 keer het werk stilgelegd van artsen en andere zorgaanbieders. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2012, meldt het AD. De bekendste zaak was die van huisarts Tromp uit Duitjenhorn. De inspectie plaatste vorig jaar 29 zorginstellingen... onder verscherpt toezicht. Een jaar eerder waren het er nog 19. Volgens de inspectie wordt er beter gelet op signalen dat er iets mis is... en ook zijn onaangekondigde bezoeken aan artsen en instellingen een succes. In en rond Parijs staan lange files door een langzaamaan actie van taxibedrijven. Ze zijn tegen het verder openbreken van de taximarkt. Sinds acht uur rijden ze stapvoets van vliegveld Charles de Gaulle naar het centrum. Correspondent Ron Linker over dat protest. Bij Amerikaanse bedrijven als Uber proberen een voet tussen de deur te krijgen op de Franse markt. Maar het gaat niet zonder slag of stoot. Want als je bijvoorbeeld zo'n pseudo-taxi wilt reserveren... dan is die chauffeur verplicht om eerst een kwartier te wachten voordat hij zijn portier voor je open doet. Nou, die opmerkelijke regel die gaat verdwijnen... en daarom zijn de reguliere taxis vandaag zo boos. Ook in andere steden staan langzaamaan acties op stapel... zoals in Marseille, Bordeaux en Lyon.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 Het weer nog, bewolkt en af en toe regen, ook wat zon. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen eerst wat opklaringen, later bewolkt en regen. En ook dan een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie, John Hoka. Ochtendspits zit er bijna op, nog 1 de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Seblarikum en naar de West 8 kilometer. Volkswagen.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 en CRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En zometeen ook weer een mediaforum. Daarin media-innovatieconsultant Marianne Zwageman. En Paul van der Lucht is de directeur van RTV Utrecht. En het gaat onderweer over de Olympische Spelen... en het hoge bezoek aan het Hollandhuis in Sochi. Zo weet je het nog niet zeker. Hoewel de auto al veelzeggend is natuurlijk. Vlak naast onze studio is dit, hè? Bij het Hollandhuis. En daar komt hij. Vladimir Poetin was daar gisteravond. Eerst afluisterpraktijken, in dit geval van een Feyenoord-supporter. Die werd twee jaar afgeluisterd zonder dat hij ergens van werd verdacht. De 28-jarige Feyenoordfan fan Alwin van den Hoven. Vorige week ontving hij een brief van het Openbaar Ministerie... dat zijn telefoon was afgetapt. Alleen waarom, dat is nog steeds een raadsel. Frank van der Denne is de advocaat van Alwin van den Hoven. Meneer van der Denne, goedemorgen. Goedemorgen. Wie wordt er tegenwoordig niet afgeluisterd, hè? Ja, dat is een goede vraag. Het is overigens wel zo dat hij verdachte is geweest. Want er zijn machtigingen, dat kan niet anders, van de rechtercommissaris geweest... dat hij afgeluisterd en zelfs ook geobserveerd mocht worden. Maar... het is weer die 4G. Dat wordt nu wel heel erg raar, deze ochtend qua verbindingen. Even kijken, Frank van Ardennen. Nee, de lijn ligt helemaal plat. En op dit moment uh, gaat dat denk ik ook niet meer met eurotjes hersteld kunnen worden. Even snel dus, een redial, jongens, lukt dat of niet? Dat gaan we gewoon even <lacht> proberen. Ja, we hoorden natuurlijk vanochtend al knoops. Die vertelde de advocaat dat hij eens uh, wil natrekken hoe dat zit met het afluisteren van, uh, van veteranen. Van, die, uh, die hebben gediend. Nou, in dit geval gaat het dus om een feyenoord supporter. Die twee jaar lang is afgeluisterd. Zonder dat men precies weet wat de reden is geweest. Wel is het zo dat, zij Frank van den net, de advocaat. dat er toestemming moet zijn ge gegeven. om hem dus te volgen. En om hem te schaduwen. Want het is niet alleen uh, dat zijn dingen zijn afgetapt. maar hij schijnt ook echt geschaduwd te zijn in persoon. En de vraag is natuurlijk, waarom is dit het geval geweest? We hebben de verbinding kunnen herstellen met Frank van der Daar zijn we weer. Ja, heel goed. Ja, U zei al, van er moet in ieder geval toestemming zijn gegeven... om hem te mogen afluisteren en te volgen. Maar wat is dan de reden daarvan geweest? Is dat duidelijk? Nee, dat is het probleem. Uh, hij heeft een brief gekregen dat dit uh, gebeurd is. Maar uh, hem wordt op geen enkele wijze uh, medegedeeld... Uh, wat de reden is van, uh, van dit ingrijpende opsporingsmiddel, middelen... Uh, dat is ook conform de wet. De wet uh, geeft ook aan dat dat niet uh, hoeft. Um, alleen hij neemt daar geen genoegen mee. Ja. Maar hij heeft zelf ook geen vermoeden dat hij iets heeft gedaan... wat misschien de reden kan zijn geweest dat hij gevolgd wordt? Nou, hij is uh, uh, fanatiek uh, Feyenoord-supporter. Maar dat, uh, dat zijn er in de Kuip 40.000 bij een uh, thuiswedstrijd. En uh, ja, dat is het enige wat hij hem uh, op dit moment uh, te binnen schiet. Dat hij zegt, ja goed, uh, pas, ja, op, op die manier kan ik misschien in beeld gekomen zijn. Maar ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld nooit geweld gebruik of nooit een stadiongebot heb gehad of wat dan ook. Maar dat afluisteren is wel begonnen na de rellen op de Kolfsingel, toch? Ja, nee, uh, nou, bij het Maasgebouw. En, oh, bij het Maasgebouw, uh, oké. Okay. En ja, dat, dat kan natuurlijk ook toeval zijn, maar dat kan, ook, uh, dat kan ook een reden hebben. Alleen het probleem is... hij komt daar op dit moment dus op geen enkele wijze achter. En uh, hij heeft nu aan mij gevraagd om uh, in ieder geval te proberen, want het is natuurlijk te gek in een, uh, in een rechtsstaat en een democratie dat je op geen enkele wijze te weten kunt komen. Uh, al is het maar voor een week hè, dat dit gebeurd is, maar waarom dit is geweest? Het privéleven wordt door middel van tap en observeert en helemaal blootgelegd. Ja. ja, en dan kom je niet achter waarom dat is geweest. Nou, dat zou, dat zou iedereen natuurlijk zeer onbevredigend vinden. Want heeft u vaker met dit soort zaken te maken gehad? Nou, eerlijk gezegd niet omdat uh, uh, het niet vaak voorkomt... Uh, is uit onderzoek gebleken dat het OM meldt als het niks wordt. Hè? Dus als ze dit gedaan hebben en het lijkt op niks... dan melden ze dat niet altijd... Heel vaak niet, heb ik begrepen. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat de meeste van mijn cliënten uh, niet zo'n brief krijgen... maar meestal een dagvaring om uh, te verschijnen voor een zitting. Dus die uh, uh, ja, hebben wel wat stevige bedenkingen blijkbaar. Ja. Maar het komt niet vaak voor, is mijn ervaring. Nee, deze, deze Alwin wil dus weten wat er nou de reden is geweest. Wat wilt u als advocaat hiermee bereiken? Wat ik probeer voor hem is via privacywetgeving toch boven water te krijgen wat er bijvoorbeeld in de registers van de politie bekend is over hem en wat daar over hem is opgeslagen. En via die weg wellicht te weten komen, dat hoop ik voor hem, wat de aanleiding is geweest voor deze actie. Maar, maar kan dat met de huidige wetgeving? Kun je daar dan achter komen? Ja, dat kan wel. Je kunt, uh, iedere burger kan, uh, kan bij de politie en andere overheidsinstanties uh, gegevens opvragen... hoe hij uh, in registers uh, uh, vermeld wordt, wat men over hem opslaat, hoe hij uh, nou ja, gezien wordt als subject of wat dan ook. Dat is, uh, dat is bestaande privacy-wetgeving. Dat staat dus even los van strafrecht, maar ja, ik hoop via die weg... Uh, voor hem wel meer te weten te komen wat, uh, wat, uh, wat er speelt. Ja, en heeft uw cliënt inmiddels het idee dat hij weer rustig uh, op straat kan lopen zonder gevolgd te worden, geschaduwd te ja, worden? Hij is, hij is er natuurlijk wel, ja goed, uh, hij is niet, uh, niet in die zin niet van slag dat hij nu uh, met bibberende knietjes door de stad loopt. Maar hij vindt het vooral, uh, hij vindt het vooral belachelijk dat, uh, dat je in Nederland niet te weten kunt komen als er zo'n middel is ingezet, wat daar de aanleiding en de reden voor is geweest. En ja, wat dat betreft zou ik ook zeggen, is het wellicht een goed voorbeeld uit de praktijk uh, om de wet op dit punt uh, aan te passen. Uh, dus nou ja, ik vraag maar uh, aandacht uh, bij politici. Misschien moet ik er eens een paar mailen. Uh, ja, dat, dat dit in de wet aangepast wordt. Dat je niet alleen moet melden dat dit is gebeurd, maar ook waarom. Ja, duidelijk. Dank u wel. Advocaat Frank okay. van der Fijn Feyenoord heeft gewonnen dit weekend, dus ik denk dat hij daar wel heel blij mee is. Toch? Dat dan weer wel. Ja. ja. Uh, we gaan zo praten over de Syrië-conferentie, deel 2 daarvan. Wat zijn de verwachtingen vooraf? Doen we met NOS-correspondent Sander van Hoorn. Maar nu muziek uit de jaren 80. Hier is die Alan Parsons Project. 1984, Don't de Parsons Project. De tweede ronde van de vredesbesprekingen tussen de Syrische regering en de oppositie daar staat op het punt van beginnen in Genève. En us correspondent Sander van Hoorn die volgt natuurlijk die onderhandelingen. Sander. Uh, ja, de eerste ronde, twee weken geleden, die liep uiterst moeizaam. Wat is de verwachting nu? Dat ze in elk geval doorgaan op de ingeslagen weg. En die eindigde uh, vorige keer met de onderhandelaar uh, Laktar Brahimi... de speciale VN-gezant, die toch wel wat overeenkomsten zag. Ja, hij wordt er natuurlijk ook wel voor betaald om uh, optimistisch te zijn. Maar beide partijen willen een einde aan het geweld. Een einde aan het lijden van een Syrische bevolking. Een einde aan het terrorisme. Nou ja, een lijstje kwam die met uh, uh, overeenkomsten. Maar goed, uh, overduidelijk waren natuurlijk ook de verschillen. Uh, en ik denk dat ze vandaag vooral gaan praten over waar ze over gaan praten. Dat klinkt enigszins teleurstellend. Maar zal Brahimi aan het einde van de dag ook benadrukken... ze zijn allebei weer in Genève. Ze zijn weer met mij in gesprek. En hopelijk dat we uh, een agenda kunnen maken waarover te praten. Is er nou in die tussentijd nog iets gebeurd? Stille diplomatie? Nee, heel weinig. Uh, we hebben natuurlijk wel gezien dat er uh, lokaal in Homs uh, van alles bepraat is. En dat daar dit weekend ook uh, mensen naar buiten zijn gekomen. Uh, dat er nu daar gepraat wordt over een verlenging van het staakt het vuren. Zodat er nog meer hulp geboden kan worden aan de mensen in de oude stad van Homs, die al anderhalf jaar lang uh, belegerd worden... tekorten hebben aan alles, honger, lijden. Um, maar ja, voor de rest zie je toch vooral dat het grote spel nog weer gespeeld wordt. Frankrijk bijvoorbeeld vandaag stelt voor om een resolutie uh, in te dienen... in de Veiligheidsraad om uh, de beide partijen op te roepen... meer van dit soort humanitaire acties mogelijk te maken. Dus dat gebeurt een beetje over de hoofden van de partijen heen. Ga er maar vanuit dat die partijen elkaar in de tussentijd niet gesproken hebben. Nee, en het feit dat ze daar toch weer uh, zitten met z'n tweeën... Dat moeten we dan als winst beschouwen. Dat moeten we als winst beschouwen. en uh, Er zal natuurlijk gepraat worden over uh, verlenging van dit soort humanitaire uh, acties. wel het probleem daarvan een beetje is... dat wat er nu bijvoorbeeld in Homs gebeurt... Hè, dat er dus mensen naar buiten gaan, dat de hulp naar binnen gaat... dat, dat is een, meer een parallelspoor, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daar is weken over gepraat in Homs... tussen de VN, uh, de Syrische Rode Halve Maan, de Hulpverlenersorganisatie... en het bestuur van de stad Homs. En dat lijkt wel los te staan een beetje van wat er in Genève gebeurt. En in Genève zullen ze uh, praten over andere plekken... waar dat zou kunnen gebeuren. Ze zullen praten over een gevangenenruil... om voorlopig toch vooral maar even niet te hoeven praten... nog over die grote vraag. Uh, wie moet Syrië gaan besturen... Uh, Assad zegt de regering en de oppositie zegt: een regering zonder Assad erin. Dat blijft het grote struikelpunt waar ze wellicht deze week over gaan praten. Maar ja, die afstand die lijkt onoverbrugbaar. NOS-correspondent Sander van Horen Aan het begin dus van die, uh, ja, deel 2, zullen we zeggen, van de, van de vredesbesprekingen tussen de Syrische regering en de oppositie daar. Ons verslaggever Martijn Gimius is vanochtend op de tennisbaan in Rotterdam. En hij volgt daar de jonge proftenisser Alban Meufels. Nou mag Alban niet meedoen aan het hoofdtoernooi van het ABN Amro tennistoernooi. Maar hij probeert achter de schermen met de Groten der Aarde te trainen. En die Murray was iets te hoog begrepen, maar, gegrepen, maar heeft hij inmiddels uh, Martijn een, een trainingsmaatje gevonden? Hij gaat zo meteen trainen, maar en die Murray is nog steeds in de race hoor. Dat kan nog steeds, toch? Uh, uh... Alban? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik, toch? Heb, ik heb hem nu nog niet gezien. Nou, maar, al uh... gespot hier tussen al die mensen? Nee, nog niet, maar uh, wie weet. En ah, ja, uh, die Murray, maar je gaat zometeen meteen trainen met wie? Met uh, Wesley Colf. Dat is een dubbelspeler hier en uh, ik ga hem even inspelen. Ah, ja, jij bent een beetje aan het dribbelen nu, hè? Ja, ik ben een beetje uh, warm ja. aan het maken, inderdaad. Dribbelen ik even een beetje mee. We ah, staan bij uh, de de, de, de, oefen, uh, de banen. Uh, welke banen is straks voor jou? Uh, zometeen is baan 2 voor mij en uh, ja, er wordt al druk uh, getraind hier ja. zo op alle banen. Dus, uh... Wanneer dacht jij nou van tennis, dat is mijn leven? Uh, nou ja, al, al vanaf heel erg uh, jongs of aan eigenlijk. Uh, toen ik een jaar of zes was, toen, uh, toen wist ik eigenlijk al dat ik een uh, top 100 speler wilde worden. En toen ik elf was, toen heb ik echt volledig uh, ja, fulltime getraind eigenlijk. Uh, vanaf jongs of aan en zo. Het gezin waar je uitkomt heeft wat minder met sport. Hè? Jouw vader is professor, Nederlandicus. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dus die wilde me de culturele kant op sturen. En uh, ik zelf wilde altijd tennissen. Nooit een andere sport eigenlijk gewild. Altijd tennis. Dus... En toen, wat dacht je toen je vijf was? Die top 100 daar ga ik wel komen. Ja, dat dacht ik toch wel. Nou ja, ik dacht van, nou, dat uh, is al mogelijk. En dat denk ik nog steeds. En dat is ook nog steeds haalbaar. Maar uh, ik weet nu uh, precies hoe je er moet komen natuurlijk. En uh, ik weet dat ik er moet zijn. En dat het heel erg zwaar is natuurlijk. En dat het een lange reis is. Maar uh, dat ik hem zeker kan halen. Een lange reis. Het 627 sta je nu. Ja, ja dat klopt, ja. Maar uh, ja, er zijn geen spelers van 20 of jongen die in de top 200 staan. Dus het... Het is gewoon heel erg zwaar om uh, op zo'n jonge leeftijd uh, tegen de fysieke power van de oudere spelers uh, op te boksen. Laten we even naar die baan lopen hè, waar je zo meteen gaat trainen. Wie, wie spelen daar nu? Wie zijn er nu aan het trainen? Nu is het een uh, Tsjech, uh, Lucas uh, Roosel. Die traint er nu. Die speelt, uh, volgens mij speelt hij zo meteen in het hoofd en op centercourt. Moet hij zo meteen spelen. Dus hij is nu uh, even op de baan aan het trainen met zijn coach. Hey, wat is nou jouw sterkste punt? Mijn, uh, mijn back-end toch wel, denk ik. En uh, anticipatie, op de baan. En uh, ik mis nog eigenlijk een, een echt wapen om iemand echt helemaal weg te zetten. En uh, ja dat kom ik hier dan misschien nog net even, ook zaterdag, dan, uh, even te kort. Ja. Iemand helemaal wegzetten. Want uh, wat je ziet is dat de tennissers... Ja, bij voetballers zijn het vaak 16, 17. Dan ben je al een beetje in het eerste van het, van het elftal. Maar ja, de tennissers, de top... Is tegen de 30? Ja, dat klopt. Ja. Dit zijn allemaal, uh, zeker het hoofd zijn gewoon fysiek uh, hele sterke kerels en ook de kwalificatie. Dus nou, ik ook dus tegen, uh, tegen 32-jarige hele ervaren fysiek uh, sterke speler. En uh, ja, die, die hebben tot nu toe gewoon uh, ja, de overhand eigenlijk van, uh, van de Het is. Het is niet meer zo makkelijk uh, als dat het vroeger was eigenlijk. Dus uh, het wordt gewoon een stuk fysieker, met name. De, tra de trainer van Andy Murray is nog niet naar je toegekomen. Maar ik zag net wel, was was gewoon een andere trainer. We zaten even te kijken hier. Want ja. heb je even tijd om te spelen? Ja, precies. Ja. Dat, uh, nou, dat was dan ook twee jaar geleden het geval. Dat de coaches naar me, naar me aflopen en uh, naar me toe lopen. En dan vragen of ik met hun speler wil trainen. Dus uh, ik ben er deze week weer. En uh, ik sta vrij om natuurlijk te trainen. En dat was het trainer van Jesse Houta Ja. Maar daar doe je het niet meer voor? Nou ja, <laughs> daar doe ik het niet meer voor. Dat is uh, anders, maar... Uh, ja, ik hoop natuurlijk op, uh, op Murray of zo. Ja, op, even, en, en zo meteen dus de baan op uh, met Wesley Kolhoff. Wat kan hij nog van jou leren? Uh, nou ja, het is natuurlijk uh, een hele goede speler. En uh, ja, iedere, iedere dag is weer uh, uh, een dag om te ontwikkelen. Natuurlijk dus uh, ook een dag zoals vandaag. En zeker hier ook gewoon kijken naar, naar de spelers. Wat ik nu ook doe. En, uh, en daar ook daarvan uh, van leren. De rek- en strek oefeningen zijn klaar? Ja, die zijn ja. ook klaar. Nu is beginnen. De baan op? Ja. De ochtend. Standpunt er wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets. Dat is de stelling vanochtend in stand.nl. Um, daar uh, wordt al flink op gegeven. Zullen we nog een paar reacties doen? Ja, iemand ja. Uh, zegt op de site nu.nl, leggen juist ouders niet te veel druk op hun kinderen om maar te presteren. momentopname, ja inderdaad, maar dat zijn alle belangrijke momenten in je hele leven en werk, toch? Een baas heeft ook geen boodschap aan een, wat een werknemer zou moeten kunnen volgens zijn ouders. Die wil gewoon prestaties zien. Geen prestaties, ben je ook niet geschikt voor het vak. Zo, ja, dat is dat was een mooie. duidelijke reactie. Nou, mooi de rol van de ouders, want we gaan erover praten met Werner van Katwijk. Meneer van Katwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Ouders Co, dat is de grootste ouderorganisatie van Nederland. Nou, um, eerst maar even die stelling. Er wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets, eens of oneens. Ja, daar ben ik mee eens. En waarom? Nou ja, kijk, of zelf is toetsen belangrijk, want je moet weten waar een kind staat... en wat voor kansen een kind heeft in het voorzitteronderwijs. onderwijs. Maar je moet er geen examen van maken. En uh, dat is in de laatste jaren wel uh, gebeurd. Ook door de ouders. Want ik hoorde wel een paar stellingen uh, die net uh, voorbij kwamen. Een paar uh, reacties die voorbij kwamen. Ook door de ouders. Maar het is eigenlijk een complex geheel. De CITO-toets wordt tegenwoordig zelfs in het journaal aangekondigd. Als uh, zijn de, de CITO-toets weer begonnen... Alsof er een examenweek begonnen is. En dat is absoluut niet de bedoeling geweest van dat soort toetsen. Nee, maar even de rol van de ouders, want daar gaat u in feite over. Uh, is, is het daar, komt het daar juist niet vandaan? Die zitten die kinderen nou, ontzettend oké, te pushen. Ja, is maar mede. mede. Het komt vandaan bij het voortgezet Onderwijs, die, die eisen gaat stellen aan, aan, aan een CITO-toets. Uh, het, het, het is de, het klimaat binnen school zelf, want we gaan toewerken naar de CITO-toets. Maar dan ook de ouders die erop gaan reageren. In de zin van, ja, dit is wel heel belangrijk voor je, voor je toekomst. Dus ja. uh, presteren maar. Maar wat zegt u dan tegen uw achterban? Wat, hoe zouden ouders ermee om moeten gaan? Nou ja, wij, wij zijn er voorstander van geweest. En dat gaat ook gebeuren om de cito naar achteren te halen. Na april he, gaat die volgend achteren. jaar. We zijn er voorstander van om de cito uit elkaar te halen. dat het niet een week is, maar dat je toetsmomenten door het jaar heen hebt. En waarom is en dat beter? Bijvoorbeeld dat laatste wat u net noemt? Nou ja, anders krijg je inderdaad die geconcentreerde aandacht. Dan krijg je inderdaad items in het journaal alsof er een, een, een examenweek aan begonnen is. Het gaat erom dat je toetst of een kind in het voorzonderwijs voldoende kansen heeft... en wat zijn, wat zijn mogelijkheden zijn. En niet of je nou eens een brevet van vermogen moet gaan af gaan leggen. En dat verplaatsen naar april, waarom is dat beter? Omdat dan ten eerste krijg je meer les. Dus voor zwakke kinderen is het beter om nog wat langer door te gaan... met het, het, het krijgen van les voordat je dan getoetst wordt... Uh, ten, ten tweede, het voorste onderwijs gaat meer, waar tenminste onze verwachting, gaat meer waarde hechten, ook aan het schooladvies. Schooladvies is veel meer een film van het kind. Dat heeft het kind door de jaren heen, wat voor ontwikkeling heeft hij meegemaakt. En dat is beter een voorspelling van wat kan je in het voorste onderwijs verwachten van het kind. En je krijgt daardoor ook dat er meer uh, effectief les gegeven gaat worden, meestal het dus na de CITO-toets. Dan, dan zakt het een klein beetje in, in, in het basisonderwijs. Dat is niet de bedoeling, maar... Het gebeurt onge on ongemerkt toch. Maar het idee was toch om hem nu in februari te geven... dat daarmee ook de druk een beetje van de ketel is. Dat het gewoon een toets is in het midden... en dat er daarna nog aan gewerkt kan worden. Ja, maar, dat doe maar, je dan in weer teniet. Het idee zou je hem zo laat mogelijk in het jaar moeten, moeten, moeten geven. Zodat je eh, daardoor eh, het advies van de school... eigenlijk een, een stuk belangrijker gaat worden. Ja, eigenlijk nog nadat je je kind bij de middelbare school opgeeft. Bedoelt u dat? Ja, ook, Want anders in, is het juist wel heel bepalend, toch? Ja, dat klopt. Waarschijnlijk in het proces zelf. En ja... Het is ook een hoop hoor. Het is, het, het, het, ik denk dat het voortsonderwijs zich alweer gaat richten naar die nieuwe toetsmomenten. Dat er toch wel weer een extra waarde aan die, uh, die CITO-toets gegeven gaat worden door het voortsonderwijs. We hopen het niet, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Hm. Staatssecretaris Dekker is er een beetje klaar mee met alle kritiek op die CITO-toets. Uh, volgens hem wordt er een spookbeeld gecreëerd dat basisscholen een afrekencultuur kennen. Wat vindt u van die uitspraak? Nou, nee. De dekker moet voldoende zicht hebben op wat er met kinderen gebeurt en niet zozeer wat met het systeem gebeurt. Ja. Hij, hij, hij reageert altijd vrij fel op kritiek en uh, dat is wel inherent aan het vak. een moet wat tegen kritiek kunnen. En hij moet gewoon kijken naar de consequenties en daar wat aan doen. Ja, onderwijs is er voor kinderen en kinderen niet voor het onderwijs. Ja. Um... Ja, belangrijk toch wel. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen... die reacties hebben wij vanochtend ook al voorgelezen... van ja, de hele maatschappij is er toch eentje van afrekenen af en toe. Om daar op school alvast mee te beginnen is er helemaal niks mis mee. Het zijn kinderen van 10, 11 jaar. En, het, en die toets gaat erom... van wat voor kansen hebben zij in het voortsonderwijs? Kunnen ze de goede schoolkeuze maken? Het is niet zozeer dat je gelijk een, een soort examen naar de samenleving moet gaan afleggen. Het zijn, no nogmaals, het zijn kinderen van 10, 11 jaar... waar die een volgende stap gaan maken in hun schoolcarrière. Maar dan moet je fouten kunnen maken. Kinderen zijn faalangstig. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat kan je niet vergelijken met eh, een of andere finale van een, uh, van een, een voetbalwedstrijd. of wat dan ook. Ja, maar faalangst, daar kunnen we niks mee in de maatschappij. So. Nou, daar zouden we wel wat mee moeten kunnen. Want er zijn ontzettend veel kinderen faalangstig. Er zijn zo'n 200.000 kinderen. Ja. En die gaan in zo'n toetsmoment, gaan ze eigenlijk onderuit... Ja. Dus dat is niet goed, zegt u, om, om daar alleen maar naar te kijken dan? Op, op, dat, op, dat, op, dat, op die leeftijd niet. Hm. Ik bedoel, later gaat het natuurlijk allemaal meespelen. We hebben allemaal onze toetsmomenten in het leven. Maar dit zijn kinderen van 10, 11 jaar. Er is dus nog een ander aspect. Hè? We benaderen nu heel erg naar die kinderen toe. Scholen vinden ook te veel dat ze erop worden afgerekend. En dat geeft ook stress bij docenten. Ja, ja. Herkent dat, u dat? De, ja, nee, dat klopt. En, en bedoel, de, de staatssecretaris die zegt dat er te veel een afrekeningcultuur die rekenen die scholen wel af op de, op de resultaten die zij bereiken met die CITO-toetsen. Ja. Dus de, de, de eerste uh, aanjager van die afrekencultuur is de staatssecretaris zelf. Ja, maar goed, moeten de docenten ook niet een beetje tegen een stootje kunnen? De docenten moeten tegen een stootje kunnen, maar ik denk dat ze terecht signaleren... dat, dat uh, het toetsen van kinderen op een gegeven moment een extra karakter gaat krijgen... als de school erop wordt afgerekend. Wanneer gaan we deze discussie eindelijk een keer ophouden? Ik denk dat zolang er onderwijs is, er altijd wel een discussie zal zijn over wat, wat toets je. Ik bedoel, we hebben, als je de kwaliteit van een school toets, zou je eigenlijk ook de leerkrachten moeten toetsen niet de kinderen. En, uh, maar zelfs al zou je dat doen, ik denk dat onderwijs altijd een bron van discussie is, want we hebben het over onze toekomst. Ja. Ja. We zetten hem al vast in de boeken voor volgend jaar april, uh, deze stelling voor Mag, je je bellen? Mag weer bellen? Ja, dan bellen we ook weer. Dank dat u nu aan de telefoon kwam. Werner van Katwijk, hij is voorzitter van Ouders Co, de grootste ouderorganisatie van Nederland. Er wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets. Dat is dus de stelling van dit jaar in stand.nl rondom de CITO-toets. U kunt blijven reageren. 0800 1101 is ons gratis telefoonnummer. Verder kunt u uw reactie via de site achterlaten: www.stand.nl. En als u wilt, kunt u natuurlijk ook twitteren. Gebruik dan hekje Standpunt. Dit is Radio 1, het NOS Journal. Jan van der Putten. De Eerste Kamer moet zich inzetten voor de rechtspositie van kinderen... die gebruik maken van psychische zorg. Vier grote zorgorganisaties zeggen dat in advertenties in een aantal kranten. Als dan het, het kabinet ligt, gaat de zorg volgend jaar naar de gemeenten. En de organisaties zijn bang dat kinderen in de ene gemeente... beter worden geholpen dan in de andere. Advocaten Knops en Ruperti gaan hun persoonsgegevens opvragen bij het ministerie van Defensie. En dat doen ze uit protest tegen afluisterpraktijken van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. De advocaten denken dat zij ook worden afgeluisterd. Minister Opstelte wil hogere straffen voor cybercrime. Criminelen die computergegevens vernielen, aan wachtwoorden sleutelen of computers bestoken met spam kunnen straks twee jaar gevangenisstraf krijgen. En zwaardere computercriminaliteit wordt bestraft met maximaal vijf jaar cel. En in Rotterdam is een Fransman opgepakt met 90.000 euro cash in zijn auto. Op de Van Brinoordbrug negeerde hij een stopteken... en ging er met 170 kilometer per uur vandoor. Tijdens een politieachtervolging reed hij tegen een paal en werd hij gearresteerd. En dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Het volgen van een tweede studie wordt duurder. En daar is studentenbond LSVB helemaal niet blij mee. Eerst weer Gio met het laatste nieuws uit Sochi. LOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Ja, dat zei ik.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 Alleen als hij er echt weer een stressavontuur uh, van maakt, dan uh, moeten we het gewoon niet doen. Dan moeten we zeggen van oké, okay, we werken gewoon naar de tien. Nou, Sebastian Timmerman in Sochi, wat denk je? Gaat hij rijden? Um, oe, dat is een hele moeilijke vraag. Ik hoor je al aan mijn antwoord? Ik denk het uiteindelijk wel. Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Uh, uh, dat deed hij vier jaar geleden ook in Vancouver. Toen was het trouwens geen succes. En daar zal het uiteindelijk toch om afhangen. Hij zit natuurlijk nu in die winning mood, in die goede flow. Van, uh, van die gouden medaille van de 5 kilometer. Maar ja, Kramer weet ook wel dat hij op dit ijs zeker niet bij voorbaat kansloos is. En dat de 1500 beter en als dat is, zonder topfavoriet. Uh, overigens, Jan Blokhuizen. Uh, die zou naar Nederland teruggaan na de 5 kilometer. Heeft dat niet gedaan. Omdat hij gisteren zijn medaille in ontvangst kreeg. De zilveren medaille van de 5 kilometer. En hij het eigenlijk wel naar zijn zin heeft hier. Het is goed weer. Het is echt lente in Sochi. Kan lekker trainen hier. En wil niet uit uh, die, uh, die Olympische vlog. Ja, maar weg, heeft gaan. het eenhoor met het Onder te maken, Sebastien? Nou, Heeft precies, het dan misschien toch een keer reserve ook, uh, te maken? Precies, dat was vervolgens mijn vraag aan uh, Renate Groenewold en Jan van Veen, zijn coaches. En die keken mij aan, van, toen ik inderdaad vroeg: Van Blokhuis is reserve, gaat hij dan die 1500 meter rijden? Speelt het mee? Toen keken ze me aan, schudden ze hun hoofd en zeiden: Ach. Sven gaat echt wel rijden door die 1500 meter. Ja, want dus... die heeft al gezegd, ik doe het niet. Als Sven Kramer niet rijdt, betekent gewoon dat we uh, één deelnemer ja. missen op die 1500 dan meter. Dan hebben we in plaats van vier uh, deelnemers, hebben we dan drie deelnemers. Maar iedereen gaat er hier wel vanuit dat Sven Kramer nou. gaat rijden. Laten we die dan 1500. gaan naar die andere 1500 meter, het short track. Hè? Zometeen meteen ja. Knecht en Niels Kerstold, wat verwacht je ervan? Nou, uh, Kerstolt zou mij verbazen als hij de finale haalt, eerlijk gezegd. Sinkie Knecht zou de finale kunnen halen, stond het seizoen in de Wereldbekers één keer. Zelfs op het podium met een derde plaats. Eigenlijk geldt voor die 1500 meter dat als die individueel ergens in de finale kan komen... dan is het op deze afstand waar vandaag dus een begin mee wordt gemaakt... en de enige afstand die vandaag ook eindigt in het short track toernooi. Op die afstand, 1500 meter, worden de medailles uitgegeven. Nou, en jij volgt het live voor ons. Dan gaan we naar het skiën. We hebben inmiddels geld overgemaakt naar Rusland. De telefoons werken... Weer. Uh, Julia Mancuso heeft de leiding genomen in de supercombinatie. Ze won de afdaling. Het is een verrassende winnares, maar ze is er nog niet. Want Edwin Peek, welk onderdeel volgt er nou nog? Ja, de supercombinatie bestaat uit een afdaling zoals het net geschiet en een slalom. En uh, dat, die tijden worden gewoon bij elkaar opgeteld. Er zitten geen coefficiënten in of zo, geen verschillen. Gewoon de tijden bij elkaar opgeteld. En daar is het natuurlijk wel even de vraag, want Mencuzo leidt inderdaad. Hij heeft er bijna een halve seconde voorsprong op de Zwitserse Lara Good. En Daarachter volgt Tina Maze. En die Tina Maze is dat derde en die kan een uitstekende slalom skiën. Dus uh, het is een beetje afwachten wat het waard is, die tijd van Mencuzo. Ze heeft een gaatje. Martina Maase uh, kijkend naar de slalompiste die nu wordt geprepareerd, die is behoorlijk stijl. Dus de slalomskisters zijn in het voordeel ten opzichte van de afdalingskisters, want die kunnen dan weer een groter verschil maken. Ja, en dan is Maase ten opzichte van Menkuso mijn favoriet en natuurlijk de titelverdedigster. Maria Heuvel-Ries staat vijfde op één seconde en vierhonderdste van Menkuso. En dat is ook een tijd die makkelijk goed te maken is. En dan hebben we nog een Oostenrijkse op plaats 8. Nicole Hosp. Uitstekend in vorm weer, dertiger inmiddels. Ja, en die zit er ook gewoon bij op 1,27. Dus uh, alle kansen zijn nog open uh, voor de favorieten. En mijn Qzo doet het voorlopig. En dat was Edwin Peek. Over een uur ben ik er weer met de Olympische Update. Tussendoor, Sebas, met het ja, short tracken. Tegen kwart voor Elf, hè. Shinky Knecht uh, op de baan daar bij de 1500 meter. De suckerbieten kruiden op de zwarte neigegrond. Worden lange rechte wegen tot aan de horizon. mij ja, altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleen hier, alleen hier op het platteland. Worden ik dansen hoog in de zomerlucht. Hoor ik in de groene wiekswal, zag je schrei of diepe zucht? Geen mensen werd dit plekje, oh dat zo prachtig kan. Als alleen nog hier, alleen nog hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga je nooit meer vatten. Ik ga nooit meer weg hier, ik geloof niet dat dat wat.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 But blood along. jongetje begrijpt u natuurlijk dat mijn hart een klein sprongetje maakt... bij deze plaats van Daniel Loois op het Plattelaand. Wie nou een diploma graag wil verder studeren... die moet vanaf volgend jaar nog meer gaan betalen. In ieder geval acht universiteiten in Nederland... verhogen het collegegeld voor een tweede studie. En dat kan gaan om een paar honderd, maar zelfs ook duizenden euro's. Jorien Jans aan de telefoon van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u niet blij mee met die ontwikkeling. Nee, zeker niet. Een tweede studie was altijd al belachelijk duur. Maar het feit dat die kosten komend jaar met na het honderden of soms zelfs duizenden euro's omhoog gaan... doet mij sterk vermoeden dat de universiteiten en hogescholen die studenten echt als een inkomstenbron zien. Want u zegt dat geld gaat gewoon regelrecht in de portemonnee van de universiteiten. Die willen hier alleen maar aan verdienen. Ja, het is heel onduidelijk waar die kosten op gebaseerd zijn. Dat bijvoorbeeld een, een, een bacheloropleiding psychologie 9000 euro kost. Ja, kost die student dat ook echt? Of vindt die universiteit dat gewoon een mooi bedrag? Maar dan werken en ze, ze zichzelf toch tegen? Als ze alleen maar meer geld gaan vragen, gaan minder mensen studeren, denk ik. Ja, en dat vind ik ook heel kwalijk. Want juist studenten die een tweede studie doen, zijn vaak heel erg gemotiveerd. Kunnen zichzelf met bijvoorbeeld net een extra master echt onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dat is ontzettend veel waard. Maar die kan op een gegeven moment niet meer betalen. Een paar tienduizenden euro's. ...spaar je niet zomaar met een bijbaantje bij elkaar natuurlijk. Nee. Horen jullie al geluiden dat, dat uh, studenten er inderdaad van afzien... ...om een tweede studie nog te beginnen? Ja, wij we horen dat heel veel. Dat is eigenlijk ook al langer zo... ...dat studenten toch door die enorm hoge kosten afzien van een tweede studie... ...of dat ze kiezen voor een, uh, een studie in het buitenland... ...waar de kosten veel lager zijn. Ja. En nu, kunnen jullie nog iets uitrichten? Kunnen jullie er tegen in opstand komen? Ja, ik denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Wij willen dus weten waar die bedragen op gebaseerd zijn... Is dat echt het wat de student kost of is het inderdaad gewoon een, een mooi verzonnen bedrag? Maar dat is natuurlijk heel waarlijk. En we zouden ook graag zien dat er een, een maximaal bedrag wordt gesteld... dat het niet elk jaar maar weer met duizenden euro's omhoog kan gaan. Maar dat zou de overheid dan moeten doen? Ja, Ja. En staan die daarvoor open, dat u weet? Ja, daar gaan wij wel het gesprek over aan. Ik denk dat het heel belangrijk is om studenten die gemotiveerd zijn... te blijven stimuleren het beste uit zichzelf te halen. En zeker op een moment als dit, waar het gewoon al niet heel makkelijk is... om een baan te vinden, dan moet je dat niet gaan ontmoedigen. En ik denk dat de overheid dat belang ook inziet. Jullie gaan er nog flink mee in de weer, hoor al. Dankjewel. Jorien Jansen van de Landelijke Studentenvakbond. De Ochtend, Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatie-consultant... en met Paul van der Lucht, die is directeur van RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. We beginnen met het onverwachte bezoek van de Russische president... Poetin aan het Hollandhuis in Sochi. Er was een feestje aan de gang ter ere van Irene Wust, die goud had gehaald op de drie kilometer. Het klopt inderdaad, ja, want ik dacht, wat is zoveel security daar. Maar inderdaad, Poetin was hier net in het Hollandhuis... Ja. en jij hebt, jij hebt hem gesproken. Jij hebt ik, heb hem gespro gekregen. ik heb zelfs een knuffel van hem gekregen, Ja, ja. Ja, ja benieuwd of ze dan in uh, zijn oor nog iets heeft geroepen over uh, homorechten. Oh, Kunnen we een keer stoppen over die homorechten? Dat homo denk ik niet eigenlijk. Ik heb hier een buurt gehoord en toen vertelde ze dat hij een hele lekkere zachte ochtendjas aan had. En dat ze dat heerlijk lekker warm ja. vond. Uh, was, wel ja, ja, ja. was wel een mooi stuntje van Poetin natuurlijk dat hij daar even zijn gezicht niet. Ja, maar hij heeft een gossierd hier in, in dat soort stuntjes. Die man heeft zijn PR uh, prima voor elkaar. Hij uh, heeft allemaal van, uh, van, dat soort, uh, van dat soort dingen. Zijn optreden de uh, laatste tijd uh, in zaken Syrië, Iran. Hij uh, boekt de ene diplomatieke overwinning naar de ander. En het relletje dat hij natuurlijk met Nederland heeft gehad de afgelopen maanden... dat heeft hij ook glansrijk gewonnen. Ja, en hij, hij heeft ook zoiets van, net zoals Marianne, homorechten, op. Ja. Good people, zei hij, over de Nederlanders... Goedketers, zou je ja. dat bedoeld hebben? Nou ja, de, kijk, het feit dat hij in dat uh, uh, huis opduikt. We mogen de naam van de bierbrouwer, geloof ik, niet uh, steeds noemen. Uh, is natuurlijk niet zo raar, want onze koning en onze koningin uh, lopen daar nog altijd rond. Uh, Poetin is ook nogal een vrouwenliefhebber, dus dat maximaal ook is, zal ook nog wel een beetje helpen, denk ik. Um, en en dat, dat is een van die dingen die mij dan opvalt. Dat ik denk, uh, Willem-Alexander zit daar nog alsof hij nog kroonprins was. Hè? Ik, ik zie helemaal geen verandering in zijn gedrag. Ook langs de baan um, bedoel je? Langs de baan. Waarom is hij daar nog steeds? Dat hij naar de opening ging, dat, dat begrijp ik op zich. Uh, maar moet hij daar nu nog altijd rondhangen? Hij is inmiddels koning. Uh, ik, die hele obsessie met dat, met dat schaatsen, dat snap ik ook niet. Hè? Als ik vandaag de volpagina's zie, zelfs de Volkskrant. Het is niet alleen de Telegraaf. die met twee helemaal goud. Ja, twee keer goud. Het is als het vieren... alsof je patiënten hebt gewonnen. Weet je, er doet gewoon verder niemand mee. En, uh, uh, en dan kijken we anders wel 3,8 miljoen mensen naar. Nederlanders. Ja maar, dat, ja, maar het, hier, ja, maar hier maak ik me dus echt heel erg boos over. Want zo houden we de dus sessiescultuur in dit land in stand. Nee, maar wat vieren aangeeft dat, dat mensen er graag naar kijken. Ja, maar dat we dus vieren dat vinden. we winnen in een sport waar niemand meedoet. Ga nou verdorie eens meedoen aan een sport waar je tegenstand hebt. Maar we zijn met z'n allen gewoon een, een, een, een mutsenland aan het worden. En we vieren dit weer alsof we de, alsof we de, de wereldkampioenschap voetbal hebben gewonnen. Dat hebben we niet. We zijn hartstikke goed is schaatsen... en De rest ja, is gewoon wat minder de Dit doet gewoon verder niemand mee. Je ja, moet is toch nou waar. ook nee maar je moet toch ook als topsporter, wat ik dus niet begrijp zo'n Sven Kramer. Ik heb laatst was er een uitzending van weet ik veel brandpunten zo die hadden hem een jaar gevolgd dus de trainingsarbeid. Ik heb diep respect voor de trainingsarbeid die die man verricht. En dan doe je mee aan een sport... waar je met je dorpsgenootjes op het podium komt. Dat wil je toch niet? Je wilt toch meedoen aan een sport waar je tegenstanders hebt? Maar je kan hebt? toch zeggen, Nederland heeft daar duidelijk op ingezet... en daar zijn we dus excellent in. Dan mag ja, ik toch maar zet toch in op iets waar je tegenstanders hebt. Ik, ik, ik erger me aan de sesjescultuur die we met z'n oh, allen creëren... Dat, door dit soort te vieren. Gaat, dat gaat over het schaatsenpaal. Erger jij ook aan de koning? Want er Marianne zich ook aan dat hij, dat hij langs die baan zit te schreeuwen... als, ja, een, als is een supporter. Goed dat Ik erger me dat niet zo aan. Ik bedoel, die man is duidelijk een schaatsliefhebber. En dat doet hij al jaren. En uh, het, uh, het onderstreept zijn het strikt ceremoniële functie die hij heeft. Want het gaat wel een klein beetje ten koste van het gezag... dat hij als koning uh, nodig heeft. Precies. Ja, of juist niet. Het volk vindt dat toch prachtig eh, ja, dat ja, hij de dus sport zit wel, aan te moedigen. Beatrix uh, is... zou dat nooit gedaan hebben. <laughs> We hebben nu al naar <laughs> Juliana, heb je daar ook naar Nee, Wilhelmina. Was, daar ben ik te jong voor. Maar uh, nee, dit, ik, ik, ik, ik, ik, ik verbaas me er wel een beetje over dat hij er nog steeds zit. Maar ja, daar zit dat uh, op een rijtje... Uh, uh, Willem-Alexander en Camille Eurlings. Nou, ja. Rutte zat bij dit weekend. Ja, Rutte, Maar die was dus niet bij dat, uh, in dat holland Heinekenhuis, Die heeft hey. Poetin net gemist. Nee, maar die is de, de, de kwestie hier in Nederland aan het oplossen. Ja, die is maar is, uh, druk met Plasterk waarschijnlijk. Ja. Ja. Okay. Andere PR dan. Dat gaat nog wel even door, denk ik, twee weken. Ja, maar schaatsen. dat schaatsen is toch een ah, keer voorbij. Nee, maar vind je dan, dan dat we mee moeten doen aan uh, skischingen? Uh, Skischans of nou, zo? Iets waar Iishockey een beetje competitie is. Overigens, ik heb gisteren een linkje getwitterd, uh, getwitterd... een site die heet sportgeschiedenis.nl... Uh, daar is een enorm goede uitleg waarom lange baanschaatsen... überhaupt al geen Olympische sport meer zou mogen zijn. Als je nu als nieuwe sportje zou aanmelden, voldoe je aan geen enkele eis van de Olympische Spelen. Dus die hele discipline moet wat mij betreft gewoon van tafel. En dan moeten wij Nederlanders iets gaan doen. Nederland voor het gaan springen. Andere mensen in de wereld ook aan meedoen. Nou, of dat nou per se springen is, ik weet niet wat er verder nog op is. We hadden gespeeld. nog zo'n goede snowboarder. Uh, Nicolien Sauerbrei. Ja, precies. Nou, ja, dat komt is er hartstikke nog. leuk. Ja, we ja, hebben nog. nu ja. gewoon iets minder goede snowboardster. Ja, in ja, geval. Nou ja dat kan. We ja, zien is, het is, is ja. sowieso wel erg leuk. Dat is toch een beetje het beachvolleybal van de winterspelen. En ja. daar hoorden we nou een bobsleer vorige week hier in de uitzending zeggen. Ja, dat dat snowboarden een Olympische sport is. Daar begrijp ik helemaal oh. niks van. Dus zo zie je maar sport. Weet je, we laten dat lange baanschavens gaat even vatten. we gaan naar de korte baan. Wel 1500 meter, trouwens. Want we gaan naar de eerste heat bij. Het short met daarin een Nederlander op de baan, Shinky Knecht, Sebastiaan Timmerman. 24 jaar is hij en hij komt uit Bantega in Friesland. Hij is zojuist met de eerste groep van zes short de baan opgekomen. Zes in totaal, dus Knecht plus vijf anderen. En bereidt zich nu nog heel eventjes kort voor. Rijdt een paar rondjes voordat hij dan gaat starten. Kunnen even aan het ijs wennen in de Iceberg Skating Palace. Zoals dat zo mooi heet. Waar het kunstrijden plaatsvindt en waar dus ook het short track plaatsvindt. Een imposant stadion. Het zijn eigenlijk de buren van het lange baanschap. Die hal die staat er zo'n beetje naast de Adler Arena. In de Adler Arena is het allemaal rood wat de klok slaat in de Iceberg Skating Palace. Daar is het blauw eigenlijk als huiskleur. Van de stoeltjes tot de boarding, tot de banieren die er hangen. De Olympische banieren met de Olympische ringen. Zo'n beetje alle achtergrond van die vlaggen ook is blauw. Een blauwe helm heeft Shinky Knecht dan ook op zijn hoofd. Daar zit een mooi merk onder. Maar dat mag niet op de Olympische Spelen. En We horen het fluitje van de scheidsrechter. betekent dat de zes rijders uit die eerste heat van de 1500 meter naar de start worden geroepen. Shinky Knecht die bij het Europees Kampioenschap een aantal weken geleden zijn emoties niet in de hand had bij de superfinale uiteindelijk met de middelvingers omhoog naar een concurrent over de streep kwam daardoor werd gedisqualificeerd. Even dreigde zelfs nog een schorsing had hij niet mogen meedoen aan de Olympische Spelen die schorsing kwam er gelukkig voor Shinky Knecht niet. Nu meldt hij zich bij de startlijn en primt hij de punt van de schaats in het ijs en gaat hij proberen op deze 15. 100 meter. Een wedstrijd over 13 en halve ronde. Want de short -track -baan is iets meer dan 111 meter per rondje. Gaat hij proberen om de tweede ronde te bereiken. En dat zijn dan de halve finales. De nummers 1, 2 en 3 van deze kwartfinale. De eerste ronde wedstrijd. De nummers 1, 2 en 3 gaan door naar die halve finales. Knecht in tweede positie. Laat zich een beetje wegdringen. Iedereen wil naar voren. Zo'n 1500 meter is ook soms nog wel eens een tactische race. Dat er in de eerste ronde niet al te veel gebeurt. Nu is dat anders Knecht. ...pakt de kopstart, rijdt op dit moment in vierde positie. Het is de Italiaan Covertola die aan de leiding gaat. De Japaner Takamido in tweede positie. Knecht nu zelfs weer op de zesde en laatste plaats. Maar Knecht is wel een schaatser die zo in één keer... ...patsboen naar voren kan komen en heeft dan vaak... ...aan een klein gaatje genoeg om zich weer te mengen... ...in de debatten van de wedstrijd. Voorlopig dus in zesde positie. Als er een afstand is waar Shinki Knecht het individueel zou kunnen... ...dan is het misschien wel de 1500 meter. Dat zei hij van tevoren zelf ook. En het het grote doel natuurlijk ook is de aflossing waar hij later op in actie gaat komen. Samen met zijn drie landgenoten. Nu moet hij individueel gaan proberen om de halve finale te bereiken op deze 1500 meter. Die Toyan Confortola nog altijd aan de leiding. Takamido, de Japaner op twee, in tweede positie. Zeven ronden zijn er nog te gaan. Het wordt nu wel zo'n beetje tijd dat Shinky Knecht gaat zoeken naar dat gaatje. Buitenom of binnendoor. Je ziet het al wel. Hij gaat andere lijnen rijden. Tempo gaat de lucht in. Takamido doet dat. De Japaner is naar voren gekomen. Knecht gaat nu Echt andere rijden Gaat nu van buiten naar binnen toe. Is nu in ieder geval op twee rijders bijna voorbij. In de laatste vier ronden zo'n beetje moet die naar de top drie komen. Daar zit hij nog niet. Rijdt op de vijfde positie. Vier rondjes van 111 meter nog te gaan. Nog altijd komt Comfortola uit Italië aan de leiding. En de Japanner is nu weggezakt naar de vierde plaats. Knecht op de vijfde positie. En dan gaat de Let, die meedoet gaat bijna onderuit. Daardoor moet Shinki Knecht nu een gaatje dichtrijden in de laatste ronden. Twee ronden zijn er nog te gaan. Het gaatje dichtrijden naar Takamido. Anders dan gaat Shinky Knecht al sneuvelen in deze eerste ronde. En dat zou een grote teleurstelling zijn. Hij moet er nog eentje voorbij in de laatste ronde. Want er rijden drie rijders voor hem. Welborn, Confort, Tola en Takamido. En komt Knecht nog naar die derde plek of niet? Nee, dat denk ik niet. Dit is een teleurstelling. Het is een, uh, dat is een zekere grote klap voor Shinky Knecht dat hij in deze eerste ronde van het short trekken uitgeschakeld lijkt te worden. We wachten nog even op de officiële uitslag. Maar ik heb verder geen gekke dingen gezien. Zien, maar het shortrek is ook nog wel eens een sport... waar de scheidsrechters zich mee bemoeien. Als ze te veel geduw en getrek zien... dan wordt er nog wel eens een rijder gedisqualificeerd. Krijgt hij een penalty. Maar dat heb ik nu niet gezien. Dus Knecht eindigt als vierde in zijn heat... en gaat dus niet naar de halve finale. En dat is een bittere pil voor de shortreckers. Er komt zo nog wel een tweede uh, shorttrekker in actie. Dus laten we hopen dat hij het beter uh, doet van Nederlanders dan. Hier het Media Forum. Paul van der Lucht en Marianne Zwagerman. Uh, laten we eens luisteren naar een heel zielig berichtje... van een dierentuin in Kopenhagen. Marius was een kerngezonde giraffestier, waarvoor het de tijd was dat hij zijn familie moest verlaten, net als in het wild. Zijn enige fout was dat de giraffenfamilies in alle andere dierentuinen familie van hem zijn. Om intil te voorkomen vonden de denen dat Marius daarom maar moest worden af. Op sociale media wordt er met afschuw gereageerd op de dood van het dier. Het is niet uit te leggen dat je zo'n dier in leeuwenvoer moet veranderen. Die doodgeschoten giraf Marius werd getoond op televisie. En ook werden de beelden laten zien dat hij gevoerd werd aan de leeuwen. Nou, allemaal huilende kindjes die het tafereel aanschouwden. Paul, wat vind je ervan? Nou ja, ik heb uh, vroeger aan mijn drie dochters drie konijnen gegeven. Daarvan ging er al één heel snel dood. Nadat nou, hij zijn stuiterbal door het uh, hok was gegaan bij uh, 35 graden. Dat had ik niet helemaal goed in de gaten. En toen heb ik hem toch gewoon uh, uh, ergens in het bos begraven... en tegen uh, de kinderen gezegd van ach, die is weggelopen. Je moet ze beschermen, de kinderen. Nou ja... <lacht> kunnen ze niet aan? Ja, nou ja, dat vind ik wel. Ja, zeker bij zo'n giraf. Dat is toch een grote, zo'n giraf is een groot knuffeldier. Je gaat toch niet voor het oog van de camera's aan stukken snijden. Ik je het een beetje als het verhaal van Flappie trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, die at hem zelf Dat vol. was de ja, inspiratie die waarschijnlijk. <laughs> ik hou niet van konijn. Van je nou, toch, ik, vind het, uh, ik vind het. heel goed. Ik ben zelf op het platteland opgegroeid en heb ook in mijn volwassen leven lang op een boerderij gewoond. At mijn eigen lammetjes, at mijn eigen uh, kuikentjes op. Uh, ik zou ervoor willen pleiten dat uh, bij voorkeur teun van de keuken, van de Keuringsdienst van Waarden, elke avond een koopprogramma voor kinderen maakt. Waarin je het hele proces in beeld brengt. Dat, dat, dat een vis ook echt een beest met oogjes is. Dat als je een koe eet, een biefstuk eet... dat dat ook een aaibaar beestje is geweest. Wij moeten gewoon weer snappen waar voer vandaan komt. En dat zou ik een enorme rem zetten op de bio-industrie. Ik zou er ook voor pleiten om echt te beginnen bij... hoe groeien die beestjes dan allemaal op die we opeten. Dus al een en nu zit je... de giraf die zou dat heel die deel nou, nou, in Nu zitten we ingewikkeld te doen over de giraf. De giraf heeft natuurlijk een honderd keer beter leven gehad... dan die kip die wij vanavond met zo'n jong eten of de koe. Toch? Uh, dus breng dat maar in beeld. Ik ben daar heel erg voor. En de kinderen hoeven daar ook helemaal niet tegen beschermd te worden. Kinderen vroeger op een boerderij, die wisten ook gewoon dat het varken waarmee je in de tuin speelde. Uh, gewoon drie weken later op het menu stond. Dat maar het is, is toch goed. apart dat een dierentuin dit zo naar buiten brengt? Heel goed. Dus goed. Dierentuinen hebben maar één functie en dat is educatie. Dus dit hoort daarbij. Ik vind het heel goed. Dan moet je die dierentuinen dan nog maar eens vertellen. Want volgens mij zijn ze allemaal, vinden ze allemaal dat ze er zijn voor entertainment. Nou, dat zijn ze niet. Ze zijn er voor educatie: dat wij leren wat voor dieren er op de wereld rondlopen. Dus dan hoort dit bij. Ja, ja, maar ik vind het wel een beetje... Ik had, hem liever levend. Ja, ik had hem liever levend aan de leeuwen gevoerd. Want dat is natuurlijk wel hoe het <lacht> op de steppen ook Terwijl zo'n giraf lijkt zo op een paard. Nou, zo'n paard, paard heeft niet je ah, mogelijkheden. Als je knuffeldieren, dat doe je niet. Die, gaan nee, maar, niet, uh, maar, maar, die maar ga je als, niet zo in stukken snijden. En dan aan als de mijn paard voeren. overlijdt, gaat hij ook gewoon naar de slagen. Nou. En zou ik hem bij voorkeur ook nog zelf opeten? Want hij heeft gewoon een heel goed leven gehad. Mijn moeder zorgt voor mijn paard. Het beest heeft een waanzinnig leven. Nou. Dus dat zou, dat zou ik alleen maar toejuichen. Denk je dat een Nederlandse dierentuin het ooit zo zou communiceren? Nee, ik denk het niet. Nee, nee omdat we iedereen... met z'n allen hypocriet zijn. Nou ja, niet iedereen komt van het platteland. En een hele hoop mensen die zijn gewoon niet op die manier opgevoed. En ik kan me tot op zekere hoogte wel jouw standpunt verplaatsen hoor. Dat je gewoon ook weet wat je eet, in plaats van een visstick, uh, Maar uh, daar zou ik een beetje voorzichtig mee beginnen. Niet zo cold turkey. We gaan zo nog even over een uh, plannetje bij de BBC praten, Heel kort, maar eerst uh, Schaatsen even terug he? naar die, die schaatsarena, uh, Sebas. want er is het laatste nieuws over Shinky Knecht. Ja, die is uh, toch door, want uh, Takamido, de Japanner, die voor hem eindigde, die werd eigenlijk derde. Die heeft uh, toch uh, te veel geduwd uh, uh, aan de schouder. De arm uh, van de led Pukitis, die bijna onderuit ging. En daardoor is uh, uh, de Japanner Takamido uh, gedisqualificeerd. heeft een penalty gekregen en schuift Shinky Knecht op van 4 naar 3. Dus met een gelukje, maar dat hoort bij het short track toch door naar de halve finale. Shinky Knecht. BBC-programma's met een panel, zoals het komische Have I Got News For You... Uh, in Nederland heet dat dan Dit Was Het Nieuws... die mogen niet meer uit alleen maar mannen bestaan. Dat heeft de baas van de BBC uh, aangekondigd. Hij zei, programma's zonder vrouwen, die kunnen niet, die zijn onaanvaardbaar. Marianne Zwageman, ja. wat vind je ervan? <lacht> nou, um, uh, het, is hier, het is hier, in Nederland hier wat verkeerd in het nieuws gekomen. Want hij heeft, echt een, hij heeft het echt gehad over die, over die comedy-achtige programma's. Hè? En het is hier een beetje gebracht alsof het om alle programma's zou gaan... Dan ben ik er nog niet zo heel erg op tegen, heel eerlijk gezegd. Uh, vrouwen nou niet... zijn niet zo grappig? Vrouwen zijn gewoon niet zo grappig. En uh, dat, dat moet je ook helemaal dan niet... Na... Laat vrouwen dan dingen doen waar ze dan beter in zijn... Um, nou heeft hij denk ik wel een punt dat als er in zo'n programma ook geen vrouwen zitten, krijg je toch een beetje een voetbal sfeertje. Hè? Dat, dat, dat, het, het wordt wel ja, een, een testosteronbom. Nou, vind ik het niet zo erg dat er testosteronbomprogramma's zijn. Die mogen er ook zijn. Hij deed wel ook een pleidooi voor meer oudere vrouwen in, in allerlei programma's. Nou, daar steun ik hem wel van harte in. Heb ik hier ook wel eens geroepen. Uh, dat lelijke mannen mogen op tv... lelijke oude mannen mogen op tv blijven... maar vrouwen mogen alleen maar op tv... als ze eruit zien zoals Guilaine. En zodra ze drie rimpels krijgen, moeten ze weg. Maar en dan zitten ze we weer bij de radio. Nee maar, ja. probleem, nee, maar is het probleem... volgens mij zijn er twee problemen hier. Uh, vrouwen zijn niet grappig, dat is misschien al één. Maar ja. twee, heel veel vrouwen willen ook vaak niet... Nou, dat speelt natuurlijk in Nederland. Daarom weet ik ook niet of die discussie helemaal vergelijkbaar is... tussen Nederland en, en de UK. Ik denk dat het daar nog wel een wat meer masculine samenleving is dan hier. Hè? De, de blote meisjes in de krant hebben we hier ook niet. Hè? Ook zelfs nooit gehad. Um, dus daar is misschien ook de cultuur nog wel wat anders. In Nederland zie je natuurlijk dat het toch vaak zo is... dat vrouwen willen s'avonds niet bij de kinderen weg. Hè? Dan gaan ze niet naar Pauw en Witte, want oh, allemaal gedoe. Ja, ze hebben geen zin tussen al die kerels te zitten. Hè? Dat is natuurlijk ook vaak uh, aan de orde. Dat is de ja. laatste, uh, is dat boven water gekomen... Toen we een keertje uh, al die gasten bij, bij de talkshows ja. hier in Nederland... Uh, ja. onder de loep hebben genomen. Vrouwen hebben gewoon geen zin om daar afgezekerd te worden. Nou ja, of of die, die, die mannen die bluffen zich daar wel door. En die gaan daar gewoon zitten ja. en die doen gewoon mee. Ja. Terwijl vrouwen misschien volwassenen juist zijn. En zeggen van nou ja, ik, ik, ik, ja, ik heb daar gewoon ook geen referentie om te bluffen. melden. Ja. ja, Nou, en dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Kijk, vrouwen moeten zich gewoon aanpassen aan de cultuur... waarin ze uh, moeten opereren. Dat, uh, dat is mijn, uh, mijn stellige pleidooi. Dat geldt ook voor topvrouwen. Hè. Dan kom je nou helemaal in de masculine omgeving... als je wat verder komt in het zakenleven. En zul je dus ook je masculine kanten moeten aanboren. Maar moet je dat dan niet een beetje positief discrimineren? Dat er meer vrouwen ook in die masculine omgeving ja, doen. Het jammer is dan, dat dan wel weer... als je dat positief gaat discrimineren... Dan, dan komen er toch ook uh, de, ja, mutsen op tv. Ik ben daar niet zo voor, weet je wel. Dus laat ook maar die vrouwen die dan uh, de, ja, naar voren komen... en, en uitgesproken zijn. Maar is dat zijn. dan niet een uh, negatieve voorbeeldfunctie? Dat je als vrouw naar een muts op tv zit te kijken... en denkt, dat kan ik beter. Ja, nou ja, of het bevestig je natuurlijk in, in, in je mutsenschap. En, en Het is toch een vergroting van het mutsenparadijs. Dat is precies waarom we over dat schaatsen oh shit, dat zo bovenwaar. komen er een boek maar. over te zijn ook. Ja, ja, uh, sorry, ik zit op mijn Dank dat jullie hier waren. Marianne Zwageman en Paul van der Lucht. Snel naar de stellingenstand.nl wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets. Uit een peiling van CNV Onderwijs blijkt dat maar 8% van de docenten voorstander is van die CITO. Joni Krijt is vicevoorzitter van CNV Onderwijs. 8 maar die die eindtoets wil, dat is wel weinig, hè? Dat is uh, zeker weinig, inderdaad, ja. ja. Dus als we u de stelling voorleggen... er wordt heel veel belang gelegd aan die uh, gehecht, aan CITO-toets... dan zegt u, klopt. Ik ben het daar ook inderdaad helemaal mee eens, dat klopt, ja. ja. Maar waarom vindt u dat docenten ook de dupe worden van de CITO? Want dat zegt u in de Telegraaf. Ja, nou dat, dat zeg ik omdat uh, docenten, omdat er vanuit het, de maatschappij zeg maar, heel erg veel belang gehecht wordt... aan de uitkomst van de CITO-toets. Dat gebeurt door de middelbare scholen, door het voortzettend onderwijs... bij het uh, toekennen zeg maar, van waar kan je naartoe naar welke school gebeurt dat. Maar ook door ouders bijvoorbeeld, omdat het ook openbaar gemaakt mag worden. En dan wordt uh, enkel de uitslag van deze CITO-toets uh, te belangrijk uh, gemaakt. Terwijl dat eigenlijk uh, de mening van de leerkracht daarin minstens zo belangrijk is. Ja, maar dan wordt die volgend jaar verschoven naar april. Daarvan zegt Werner van Katwijk van Ouders Co... dat gaat het probleem niet oplossen. Vindt u van wel? Ik denk dat dat het, het probleem wel gaat oplossen, omdat in april de planning voor het voortzet onderwijs al helemaal rond moet zijn. Dus zullen ze ook veel meer af moeten gaan naar uh, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem wat uh, vanaf groep 1 tot en met groep 8 de leerling volgt hè, met allerlei uh, uitkomsten. Mm -hmm. En de mening van de leerkracht, die worden daardoor veel belangrijker. En dan is de CITO-toets uh, die in april wordt afgenomen, uh, uitsluitend ondersteunend daaraan. En zo kan het wel. Joni Krijt, vicevoorzitter van het CNV Onderwijs. Dank u wel. Tanja van Roosmalen via Twitter. De drie dagen komen er weer aan. Het gaat over de CITO-toets vanochtend in standpunt.nl. U kunt blijven reageren. 0800-1101 via de site www.standpunt.nl. U kunt op Twitter eens of oneens doen het met hekje standpunt. En dan tellen we op en dan plussen en dan minnen we. 563 mensen gestemd intussen op de stelling. 83% is het eens, 17% is het oneens. Er wordt te veel belang gehecht aan de CITO-toets.